Uur. Dit is Jeroen Chapema met het NOS Journaal. De premier Ragoy om tafel gaan zitten om te praten over onafhankelijkheid van Catalonië. Rajoy wilde voor tien uur vanochtend van Puigdemont weten of hij de onafhankelijkheid uitroept of niet. De Catalaanse regering krijgt nu tot donderdagochtend tien uur om alsnog duidelijkheid te verschaffen. En als die er niet komt, zal Madrid ingrijpen. Het dodental na de aanslagen dit weekend in de Somalische hoofdstad Mogadishu is opgelopen tot boven de 300. Het hoofd van de ambulancedienst gaat ervan uit dat het aantal slachtoffers nog verder oploopt, omdat er nog mensen worden vermist. De aanslagen zijn de dodelijkste sinds Al-Shabaab in 2007, een heilige oorlog uitriep in Somalië. Het Iraakse leger en Koerdische Peshmerga zijn ten zuiden van de stad Kirkuk met elkaar in gevecht geraakt. De stad is in Koerdische handen, maar behoort niet tot hun autonome regio. De Iraakse regering wil de olievelden en een militair vliegveld bij de stad weer onder controle krijgen. Tienduizenden Koerdische strijders hebben zich verzameld om het Iraakse leger bij Kirkuk tegen te houden. In een bedrijfsverzamelgebouw in Den Bosch is een explosie geweest. Daarbij is volgens omroep Brabant een vijftal mensen licht gewond geraakt. De veiligheidsregio Brabant Noord meldt dat er een vat met 50 liter ammoniak is ontploft. Er zou geen gevaar zijn voor de omgeving postbedrijf Cent komt met een eigen postzegel waarmee particuliere brieven kunnen sturen. Die postzegels zijn zo'n 20 cent goedkoper dan die van PostNL. Daar staat tegenover dat Cent maar twee keer per week bezorgt en PostNL vijf keer. Het weer, de laatste wolken trekken de komende uren weg en er gaat overal de zon schijnen. Het wordt vanmiddag warm, 22 tot 26 graden. Het kan de warmste 16 oktober sinds de start van de metingen worden. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB.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 Kom eens langs, de entree is gratis. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon, Zee. Zandvoort en Zomerheids. Dit is de zomer van ZFM. Met nu ZFM Luncht. Een nieuwe week begonnen hè? Ja. Kan... heb je een lange intro trouwens? Ja, mooi. Hè? <laughs> Maar meestal ben ik kort van stuk, maar nou is het. Ja, ja, ja, ja. Je had even tijd nodig ja, om te starten. Mijn snoertje zat in de knoop. Dus ah, ja. vandaar, ja ja, ja, ja, ja. Dat kan je niet hebben. In je zakdoek mag je een knoop hebben, maar in je snoertje zeker niet. Nee, we hopen ook ja. niet dat er een knoop in uw maag zit, luisteraars. Dat we oh, alle voedsel zo van vanmiddag dat u het allemaal goed kunt verdragen. <laughs> dat zou de lunch wel heel erg bederven. Hè? Ja, maar, ja. Maar wel een hele smakelijke lunch uh, toegewenst. Namens mij ook natuurlijk. Kijk, en goedemiddag en welkom bij. Uh, weer een nieuwe Zandvoort luncht. U ja. luistert naar uh, Charles Duyf en naar mij, Dolly Tempierik. Hey Hé, Dolly. Ja, hé, hey Charles. Klinkt, je klinkt vrolijk. <laughs> je, je, je klinkt opgewekt. Ja. Dus ik denk dat je een leuk weekend hebt gehad, of niet? Ik heb een druk weekend gehad. Druk, ik ben maar, maar... moe, maar het was zo ontzettend leuk. Kijk. Ja. Ja. Nou, met de luisteraars uh, zeg ik dan, I wonder why. Ja, ga ik je straks vertellen. Oké. Okay. <laughs> De eerste plaat bij Zandvoort Lins is dan van Curtis Stiggers. Eén van zijn grootste I wonder why. Love is a hunger That burns in my soul But you never notice The pain But Love is an anchor That won't let me out to hold you, but you pushing me away and you hold Het af. U vraagt het zich af. Luisteraar, ze heeft beloofd dat ze het ons gaat vertellen. Je, want Waarom eh, was jouw weekend zo leuk? Vertel. Um, mijn weekend was ontzettend leuk. Omdat het zaterdag begonnen we al met de 18e verjaardag van een nichtje van me. Dus dat was heerlijk. Uh, ja. uh, uh, thema cupcakes eten. Oh. En, uh, <laughs> en alle andere lekkere spullen. Ja. Uh, daarna ben ik naar, uh, met Lea naar Amsterdam gegaan. Want we hadden kaartjes gewonnen. Voor een, een eerbetoon aan Leo Voelt. Dat is een, een Jiddische zanger. Ja. En, en schrijf uh, je dat nou met een Jorgens of met een Epsilon dat Jiddisch. Uh, ja. Oh, met een Ypsilon hoor je het te schrijven. Ja. Ja, okay. Griekse I. Ja, ja, ja. ja. Want dat was de reden dat ik het niet vinden kon eerst. Maar maar ik okay. heb ja, eh, daar ga ik doorzoeken. Hè? dan gaat ja, daar door. Hè? Ja, ja, voor het liedje van de sidekick bedoel je. Ja. Ja, ja, Want ik dacht, nou, dat ga ik toch een klein beetje met u delen. Dus een van mijn uh, sidekick liedjes is. Uh, uh, heb ik, heb ik uh, Wat betekent jullie mama? Een Joodse moeder. Joodse moeder. Ja. Oh, hier die staat voor Joods. Joods. Ja, ja, ja, ja, ja. Het is een heel mooi gevoelig nummer. En die man die kon zo mooi zingen. Hij heeft er dan weer niks mee te maken. Maar toevallig las ik vanochtend een artikeltje over Sonja Barend. Ja. Die ook Joods. Ja. Je hebt drie keer kanker gehad. het een naar onderwerp eigenlijk komt te zien. Maar dat, dat las ik vanmorgen. Ja. Ze heeft, heeft longkanker gehad, ze heeft borstkanker ja. gehad en ook nog kanker in haar been. Jeetje, ja, meestal komt het ook niet alleen. Hè? Nee, maar, nee. maar Sonja, heeft er nog steeds? Ja, het is niet te geloven. Sommige mensen die, ja, die overwinnen het keer op keer. Je hoort die verhalen wel vaker, hè? Ja. ja. Hoe kwam maar goed, het ligt ook een beetje aan de vorm, denk ik. En ja. aan, de, aan de, welke. welke soort kanker je hebt? Ja, ja. hoe kwam ik er nou op? Oh, omdat ze ook joods van. Joods, ja, van, ja, van, ja. Jiddisch, Jiddisch, Jiddisch, Jiddisch. Jiddische ja. mama. Ja, en, nou ja, en, en zondag uh, ben ik eerst met mijn kleinzoon naar de artisklas geweest. Want die hadden gevraagd of we wilden komen, omdat er opnames waren van SBS 6. Je, je bent weer ontsnapt, hè? Ja, ik ben er weer uitgekomen, ja. heel huidig. <laughs> ja, ik kon er, want je, ja. je stuurde mij een mailtje. want uh, Dank je nog daarvoor trouwens. Ja. Maar, want, uh, je weet natuurlijk dat ik af en toe wat nieuws uit de regio zoek. Ja. Uh, maar ja, ik, ik moest naar de Begra Algemene Begraafplaats in Bloemendaal gisteren. Die ja, stond ja. 100 jaar. Ja. En er was een, een enorm groot programma... Was daar, uh, uh, Zeg maar georganiseerd voor ja. bezoekers aan die begraafplaats. Dus oh, Oké, okay. oh, ja. als ik dat had geweten, was ik daar ook even heen gegeven. Ja, zul je ja. zeggen van ja, een begraafplaats en dan 100 jaar bestaan vieren, dat doe je toch niet? Maar dat vieren, oude... dat vieren, je kan dat... er toch bij stilstaan? Ja, precies. Ja. Maar dat vieren, dat, dat uh, was staan met name het vieren van uh, de liefde die je ooit hebt beleefd met degene yeah. die je bent verloren. Ja, ja, ja. En, en ja, dat kan je natuurlijk elke dag doen op die begraafplaats. Ja, maar toch, als je dan zo'n jubileumdag hebt... dan kan ik me voorstellen dat ze oproepen om allemaal bij elkaar te doen... en het dan ook samen te beleven. Ja. He, ah, dat, ja, dat maakt het weer mooi. En bovendien de mensen die daar die begraafplaats uh, onderhouden, zeg maar. Want het ja. ziet er allemaal keurig uh, onderhouden uit. Die waren ook al allemaal honderd jaar in dienst. die zijn, dienst. Natuurlijk, oh. Nou, oh. <laughs> die zijn <laughs> natuurlijk in dienst van de gemeente. Ja. En ook hun voorgangers waren in dienst van de gemeente. Maar de de huidige, de huidige uh, medewerkers zeg maar die nu uh, actief zijn op de begraafplaats, ja uh, die hebben het best recht om gewoon te vieren dat ze dat ze zoveel jaar uh, uh, of dat het bedrijf waar ze werken, ja <laughs> dat dat zoveel jaar bestaat. Ja, ja ja ja. Dat is dat is ook een, een en dan ja. zouden die mensen nooit feest mogen vieren als ze op de begraafplaats werken. Dat kan natuurlijk ook nee, niet. Nee, maar goed, het leven, het leven wat die mensen gehad hebben, mag toch ook gevierd worden, die, die daar begraven liggen. Als het goed is, maak je van je leven een feestje. Ja. Maar goed, in ieder geval, nog even terug te komen op die artesklas. Want ik had jou dat gezegd. Maar ja, weet je, je kan daar natuurlijk ieder weekend naartoe gaan, hè? Kijk, nou was gisteren toevallig SBS6 daar om aandacht te besteden aan een probleem. Wat, wat, het is de kleinste dierentuin van Nederland hè, die we in Haarlem hebben. Ja. Maar wel een van de allerleukste, moet ik eerlijk zeggen. En ook een van de meest informatieve, Want bij ieder dier waar je gaat kijken, daar staat een vrijwilliger ja. die ontzettend veel kan vertellen uh, over zo'n dier. En dat dan ook doet als je daar behoefte aan hebt, als je ja. dat leuk vindt. Ja. En uh, ze voeren dan op dat moment ook de dieren... zodat ze naar buiten komen. Want dat is het mooie van de artistklas. De nachtverblijven blijven open... zodat als een dier geen zin heeft in, in de drukte of in die prikkels... dat hij zich terug kan trekken. Oké. Okay. Dus, dus de dieren zijn daar ook heel relaxed en, en ontspannen... omdat ze gewoon hun eigen gang kunnen gaan... en niet gedwongen worden in de met de confrontatie van, van bezoekers. En... Uh, Um, uh, uh, nou ja, dat is, dat is heel leuk. Maar goed, waar nou aandacht voor gevraagd werd... dat was het feit dat de huidige uh, fruit- en groentesponsor stopt. Die moet stoppen. Ja. En ze zijn dus op zoek naar een andere sponsor. Want je zal het niet geloven, uh, Charles. maar dat het nog kan. En ze willen dat ook niet wijzigen. Oh? De entree is nog steeds 1,50 voor een kind en 2 euro voor een grote. En dat willen ze absoluut. Ze willen dat laag houden, zodat iedereen ook regelmatig kan komen voor een bezoekje. Ja, en, dat is uh, heel sympathiek. Hè? Dat is heel sympathiek. En het zijn zulke lieve mensen. En het is daar zo mooi, zo de moeite waard. Uh, je kan ook vrienden worden met de dieren. Dat, dat kost je natuurlijk per jaar een, een zakcentje. Ja. Ook niet veel. Dus daar help je dat dierentuintje ook weer heel erg mee. Maar misschien ook bij deze. Uh, bent u of kent u iemand... Die iedere zaterdag uh, de dieren van vers fruit en vers groente zou kunnen voorzien. Nogmaals, het is de kleinste dierentuin. Dus zoveel dieren zitten er niet. En zo ontzettend veel is het ook niet waar ze behoefte aan hebben. Maar u zou ze daar zo een groot plezier mee doen. En uiteraard, uiteraard is er ook heel veel ruimte voor een tegenprestatie. Mocht u uh, willen voldoen. Maar daarom dacht ik dat het misschien voor jou leuk is. Omdat je toch in die regio zit. En dat je misschien met Bloemendaal nieuws ook kunt helpen om een sponsor te zoeken... door er een artikeltje aan te wijden. Ja, ik begrijp het. Ja. Nou, yeah, okay. mooi, mooi dat, ik er, dat ik er elke dag naartoe kan. Het is bij de Jan Gijs... Gijzen... Nee, op de, in het weekend alleen. Oh, het weekend, eh, ja, Jan tussen aan, Nee, het is aan de Delftlaan. Oh, ja. dan heb ik... Ja, dan heb ik gies, uh, kennelijk de verkeerde locatie opgezocht. Ja, naast, naast de Stay okay zitten ze aan ja, de Delftlaan. Okay, daar ja, oké, ja, precies. In, in het park. Nou, daar, daar is de ingang ook. Weet je ja, niet? daar is de ingang. Daar is de ingang. Ja. Nou, heel mooi. Yeah. We gaan, het is kwart over 12 geweest. We gaan naar de 3 naar de in 1. Oh, doen. leuk. Wie heb, je uitgekozen? Nou, of wat? heb... jij uitgekozen? Jij doet meestal een onderwerp, hè? Nou ja, niet? Ik weet niet. ja. Nou ja toevallig vandaag ja. Ook, ook weer. Ja. Ik heb het over helden vandaag. Hey, kijk. 3 in 1, 1. With everyone else Your masquerade I don't want to be a part of your parade Everyone deserves a chance to Walk with everyone else While holding down A job to keep my new strings and her night out on the weekend And we can whisper things Secrets from our American dreams Baby needs some protection But I'm a kid like everyone else It's feels piece of Family of the Year. We don't need another hero van Tina Turner. And when the hero comes along. Nou heeft u al geraden luisteraars. Dat het thema van vandaag. Van de 3 1 dus. Hero was. Het nieuws. Bij ZFM Zandvoort. Met Dolly Tempierik. Dan volgt hier het regionale nieuws van 16 oktober 2017. Oh, wacht even. Ik moet hem even sorry. Er komt een extra raadsvergadering over het opstappen van wethouder Michel Demmers. De vergadering is vanavond... Nee, volgende week. Het is nu de 16e. Volgende week op maandag 23 oktober wordt belegd in de raadzaal van het raadhuis en de vergadering begint om 8 uur. De deuren gaan om half acht open en de entree is via het bordes op het raadhuisplein. De vergadering is in beeld en geluid te volgen via zandvoort.nl en ik neem aan dat ook ZFM gaat uitzenden. Maar dat laat ik u weten tegen u In de secretaris Bosmanstraat werd vrijdagavond een 30-jarige man uit Zandvoort aangehouden. De man reed met een ongeldig verklaard rijbewijs en bleek drugs op zak te hebben. De politie zag hem rond 10 over 9 rijden op de Haltestraat, waar hij opviel door zijn rijgedrag. De man reed namelijk met zeer hoge snelheid door de smalle winkelstraat. Toen de agenten hem staande hielden, zagen zij dat hij wisselde van plaats met zijn passagier. Na controle van de identiteitsgegevens van de, van de zandvoorter kwamen agenten erachter dat zijn rijbewijs ongeldig was verklaard. En toen hij vervolgens weigerde mee te werken aan een alcoholblaastest werd de man aangehouden. Tijdens de fouillering van de verdachte kwamen er meerdere zakjes met wit poeder uit de zakken van zijn jas. Een medewerker van de Milieustraat aan de Krukiusweg in Heemstede... is zaterdagochtend gewond geraakt bij het verwerken van het afval in een van de containers. Later bleek het te gaan om een vat met drugsafval. De hulpdiensten kwamen ter plaatse om het slachtoffer te verzorgen... en hij is naar het ziekenhuis overgebracht voor verdere zorg. Een tweede medewerker kon ter plaatse worden behandeld... In eerste instantie werd gedacht dat ammoniak tussen het afval had gezeten, maar bij een nadere inspectie bleek het om drugsafval te gaan dat illegaal gedumpt was. De brandweer is nog tot laat in de middag bezig geweest om de boel te stabiliseren en af te voeren. Een fietster is vrijdagmiddag gewond geraakt bij een valpartij op de Rijksstraatweg in Haarlem-Noord. De vrouw fietste ter hoogte van de Muiderslotweg toen ze rond kwart over twee plotseling ten val kwam. Een toegesnelde agent ging op de grond liggen om de nek van het slachtoffer stabiel te houden. De vrouw is naar het ziekenhuis overgebracht voor verdere zorg. En lijnbus 2 van Connection kon door het ongeval niet passeren... en moest wachten tot de weg na zo'n half uur weer was vrijgegeven. Dan een laatste berichtje. Bij een actie tegen rondtrekkende bendes uit Oost-Europa... heeft de politie de afgelopen week meer dan 50 mensen aangehouden. In het kader van de politieactie Trivium stonden politieteams langs de A2 bij Oudekerk aan de Amsel... en de A4 ter hoogte van Hoofddorp. Samen met de politie Noord-Holland, district Kennemerland... politie Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort... de koninklijke Marichosee en de Belastingdienst... waren zij aanwezig. Bij de actie die vooral... Be <hijf> Ik begin net als... <hijf> als onze koning op hele vreemde punten een pauze te nemen... <hijf> Waren zij extra had die, had die bij de, de het ook <stam> maar gedaan. Maximaal een aantal gehad. <tie> <tie> <tie> Ik ga nog even, even terug bij uh, uh, uh, Ja, dus ze waren extra aanwezig bij de actie die vooral bestond uit verkeerscontroles. En er zijn gestolen spullen en ongeveer 50 auto's in beslag genomen. Ook werd uitgekeken naar mensen die een boete hadden openstaan of nog een celstraf moesten uitzitten. En er werden ook diverse veroordeelden aangehouden voor het afstaan van DNA. De mobiele bendes maakten zich vooral schuldig aan winkel- en ladingdiefstal, zakkenrollen en inbraak. Tot zover, dus het regionale nieuws. Ga snel uit, weer. Dolly, maak ons blij. Ik ga mijn best doen. Nou ja, kijk, je hoeft maar naar buiten te kijken en je wordt al blij, hè? want na een stralende zondag is het ook vandaag prachtig hè? Er is weer. De zon schijnt flink, maar er zijn ook toch wel wat wolkenvelden hier en daar aanwezig. Het blijft droog en bij een matige en aan zee vrij krachtige zuidenwind stijgt de temperatuur naar een nazomerse 23 graden. Vanavond in de komende nacht zijn er naast wolkenvelden ook opklaringen. Het blijft droog en het gaat afkoelen naar een graad of 14. Morgen blijft het nog droog met geregeld zon, maar vanaf woensdag neemt de kans op buien weer toe. De temperatuur gaat naar beneden van een graad of 17 morgen naar 14 graden in het komend weekend. Tot zover het weerbericht volgens Rico Schreuder. 10 appelbomen in de zomerzon. Zeven dikke tranen op een bruidsjapon. 15 zomersbroodjes op een wand. Twee enorme zoenen op de gang. En 36 liedjes waar ik veel van hou En 24 rozen, 24 rozen. Heel bedankt. Ik zal maar niet zeggen wat hij zei. Heel lief. Zeven stille nonnetjes op oude jaar. Twee ontstaande moeders en een ooievaar. 1400 toppers in een blik... Zeven hiks van iemand met de hik En vier papieren vliegers aan een toon. Het is te veel hoor, moet ik eerlijk zeggen hoor. Ik uh, vind het prachtig Dat had je nou niet moeten doen <lacht> Jawel hoor, ik vind het heel lief van je Anne-Marie Nog geen couplet, geloof ik, ja Vijftien lichte vrouwen in vergadering. Twee enorme boeren van een zuigeling. Zeven kamerleden op het toilet. Twaalf apen op een autobed En twintig Sinterklaassen in de kaart. En 24... 24 rozen, 24 rozen, 24 rozen voor. Super! Oké. Okay. Dank u, dank u, dank u. Oh, oh, oh, oh, oh. Hartelijk dank, hartelijk dank. Maar mag ik u even iets vragen, mensen? Zijn dit muzikanten, ja of nee? Artiest in het licht. Ja, en uh, u heeft net geluisterd naar Toon Hermans 24 Rozen. Die had ik aangevraagd omdat uh, het vandaag exact vier jaar geleden was... dat ik dit nummer overdraaide voor mijn vader. Dus nou, doen we het vandaag weer. Uh, de artiest in het licht, daar gingen we nu naartoe. En onze artiest in het licht vandaag is Nico Haak. Een van de zes of zeven artiesten, geloof ik, die we u vandaag gaan laten luisteren. Um, Nico Haak, geboren op 16 oktober 1939 in Delft. En overleden op 13 november 1990, dus slechts 49 jaar geworden. En hij is overleden in Baren. Nou, voordat Nico Haak bekend werd bij een groter publiek... runde hij met zijn broer Dick een autosloperij in Delft-Gouw. Dat is dichtbij Delft. En uh, tijdens het werken vermaakte hij zichzelf en de mensen om hem heen... Met, met zingen, fluiten, moppen tappen. En op een dag in december 1970... werd hij uh, tijdens het werken ontdekt door een Delftenaar. Die heette Martin Stoelinga. En die was destijds de manager van twee andere bandjes. En, en hij adviseerde Haak om eens wat eigen repertoire... te gaan proberen te schrijven. Nou, dat advies heeft Haak opgevolgd. En samen met zijn benedenbuurman Pollen Eduard... en dat was destijds weer een lid van de T-set en After Tea... verzon Haak een aantal liedjes. En um, een van de liedjes uh, werd... Uh, Ik zou zo graag in mijn leven wel eens wat willen beleven... En nou ja, weet je wat er dan op de B-kant van die single stond? Het nummer De Vlieger. En dat werd later natuurlijk bekend door André Hazes. Dat vond ik nou weer zo'n mooie ontdekking. En dat is weer zo leuk van deze rubriek: dat je het eens een keer gaat spitten in het leven uh, van de artiesten. Maar goed, in ieder geval. Uh, Haak bleef uh, gedurende de jaren tachtig een ja, graag gezien een gast in het schnappelcircuit. En, maar hij wist zijn successen later van de jaren zeventig niet meer te evenaren. En met zijn vrouw Sjaan had hij drie kinderen, Nico junior, Kees en Erik. En Erik die overleed als kind al. En toen Haak in 1990 dus overleed aan een hartaanval, werd hij bij zijn zoon Erik in het familiegraf begraven op de begraafplaats Java te de Delft. We gaan luisteren naar een nummer van Nico Haak. In mijn buurt, daar woont een zekere juffrouw Donzelaar. Die bezit een ongelooflijk lelijk benenpaar. Zij loopt danig in de gaten, als ze wandelt door de straten. En de jeugd zingt bij het zien van haar. O, oh, juffrouw Donzelaar, wat staan je benen raar. O, oh, o, oh, o, oh. Geen hom of kuit, ach kind wat zie je eruit Oh, oh, oh, oh Zijn een paar kromme dunne latjes En daarbij zit dat brandhout vol met spantjes Oh je vrouw laar, wat staan je benen raar? Geen hom of kuit, wat zie je eruit Eindelijk kreeg ze een vrijer die heel erg bijziende was. Die had nergens erg in en dat kwam haar goed van pas. Maar hij ging recht op zijn doel af, ging hij op gevoel af. En toen brulde hij, maar dat is kras. Oh, je trouwt onze la. wat staan je benen raar? Oh, oh, oh.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 En daarbij zit dat brandhout vol met spantjes. O, oh, je vrouw Donzelaar, wat staan je benen raar? Geen hom of kuit, wat zie je eruit? Geen hom of kuit, wat zie je eruit? Zie je eruit? Geen hom of kuit, ach mens, wat zie jij eruit? Au, ja, een beetje hetzelfde uh, A-hoedje als uh, Foxy Fox, met je elastieke benen. Hè? Dat ja, was natuurlijk ja, een ja, van zijn ja. grootste hits, hè? Ja, ja. Volgens mij is hij daar echt mee doorgebroken, ook. Volgens mij ook, ja. ja. ja. Hé, hey, uh, Dolly, uh, we, hebben, ja. Nou, we hebben best een aantal uh, mensen die we in het licht uh, mogen zetten, ja, ja Ja, nou, ja, ja. Dan komt de tuner even. Artiest in het licht. Ja, en de tweede artiest die we vandaag in het licht wilden gaan zetten... dat is Joe Dolan. Nou, wie is nou Joe Dolan? Dat is een zanger uit Ierland. En uh, het was blijkbaar niet zo'n gunstige datum... om geboren te worden, Charles. Want ook deze heer was geboren op 16 oktober 1939. Mm -hmm. En is inmiddels ook overleden op 26 december 2007. Nou, zoals gezegd, een Ierse zanger. En hij was vooral bekend... Van de hits Make Me an Island uit 1969 en Lady in Blue uit 1975. Hij werd geboren als lid in een gezin met acht kinderen. Toen hij acht jaar was overleed zijn vader en toen hij vijftien jaar was zijn moeder. En na haar dood ging hij in de leer bij een lokale krant als letterzetter. En rond diezelfde tijd richtte hij met zijn broer Ben het bandje The Drifters Showband op waarin Joe gitaar speelde en zong. En in 1964 nam de groep als Joe Dolan en de Drifters... het eerste singeltje op, de Del shannon cover, The Answer to Everything. Het nummer werd in Dolans eigen land direct een succes... en bereikte de vierde plaats in de Ierse hitparade. En daarna volgden er nog een reeks grote hits... voor Joe Dolan en de Drifters... met nummer 1 hits zoals Pretty Brown Eyes uit 1966... En The House with a White Washed Cable uit 1967 als hoogtepunten. Nou, we gaan luisteren naar een uh, nummer van Joe Dolan, ja. uitgekozen door Charles. Ja, Dolly, want hij heeft ook een nummer voor jou geschreven. Luister maar. <middels> When God created a woman for me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 So you could breathe summer into the air Wow, me oh my, you make me sigh You're such a good-looking woman When people stop and people stare You know it fills my heart with pride You watch their eyes, they're so surprised they're thinking, you've fallen out of heaven And if you listen to what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 Ja, dolly om dat we er zoveel hebben, van die artiesten die graag allemaal in het licht willen staan vandaag. Ja. Stel ik jou voor om de volgende bij de kop te pakken. Ik weet niet of je de informatie heel snel paraat hebt. Ik ja. heb het over John Mayer. John Mayer, nou, daar overval je me een beetje mee. Ja, is een, nou, dit, ga... is, dit is een overval. Dit is een overval, <laughs> ja. ja. En ik had nog niet eens mijn handen omhoog. Nee. Ik kreeg geen kans. Gewapend met de tune, <laughs> he, was ik. Gewapend met de tune. Nou ja, John Mayer, hè? bekend van, uh, uh, hoe heet die band nou ook alweer? Hij hey, verdikke me. Ja. Spendau Ballet, daar heeft hij uh, mee gezongen. Oh, oké. Okay. In ieder geval, hij is jarig vandaag. En hij heeft een ronde verjaardag, want hij is geboren in 1977 op 16 oktober in uh, Bridgeport, Connecticut. John Clayton Mayer, een Amerikaanse singer, songwriter en gitarist, die momenteel in Montana woont. Na het afbreken van zijn studie op het Berklee College of Music... verhuisde hij in 1997 naar Atlanta in Georgia... waar hij zijn talent doorontwikkelde en naam begon te maken. En zijn eerste album, Room for Squares en Have Our Things, verkocht goed. In 2003 won hij tijdens de Grammy Awards... de prijs voor de Best Male Pop Vocal Performance... voor Your Body is a Wonderland... En uh, hij heeft trouwens ook uh, ge gespeeld met hele bekende artiesten zoals B.B. King, Buddy Guy en Eric Clapton. En zijn album, uh, The, The Continuum, uh, won in de 49e editie van de Grammy Awards in 2007 de prijs voor Best Pop Vocal Album. Nou, tot zover wat informatie uh, over hem. En ik ging me eigenlijk af te vragen of ik nou wel de goede vormen had met Spendaubell. bellet Waarschijnlijk was, ben ik dan toch in de war met een ander. Nou ja, die dus die, van, dat vergeten we even. In ieder geval, John Mayer die kan ons uh, uh, alles over zijn weekend vertellen. Is dat met zo? Na ja, met name over de liefde wat hij heeft beleefd in zijn weekend. Ja. Maar hij is overleden, toch? Nou, niet dat ik weet. Hoor. Oh, nee. Oh. Nee hoor, nee, hij, oh. wordt, hij wordt vandaag 40 jaar. Oh, nou, ja. sorry John. Ja. <laughs> maar in ieder geval, uh, hij zingt uh, over zijn liefde Love uh, on the Weekend. Ja. En uh, ik hoop dat Joop ons toch straks ook wat gaat vertellen over het weekend. Ja, we gaan straks proberen hem te bellen. Zo is dat. Ja. Kent. En uh, ik kijk op mijn klokje, luisteraar, het eerste uur zit er bijna op. We gaan nog even naar de Diamonds and Pearls van Prince. En we komen straks naar de andere kant van het nieuws natuurlijk met u bij u terug. Met een stukje cabaret, dit keer Brigitte Kaandorp.